12 uur. Bartelweg moet bij het NWS journaal. Een groot deel van het bagagepersoneel op de Brusselse luchthaven Zaventum is een wilde staking begonnen. Daardoor zijn tientallen vluchten vertraagd. De staking van medewerkers van het bedrijf Swissport begon vanochtend. Volgens de vakbonden hing die al weken in de lucht, omdat er structureel te weinig personeel is. Het stakende bagagepersoneel op Saventum eist onder meer dat mensen in deeltijd een fulltime contract krijgen en dat er een toeslag komt voor het werk in de drukke zomervakantie. De bonden overleggen nu met de directie over de eisen. Vanwege de grote brand gisteravond bij Esso in de Botlek adviseert de brandweer om geen groenten te eten uit volkstuintjes in de buurt. Bij de brand zijn roetdeeltjes vrijgekomen. De brand bij de Esso-raffinaderij veroorzaakte gisteravond een dikke rookwolk in de omgeving. Ook hing er een zware oliegeur. Rond middernacht was de brand onder controle. Bij een botsing van twee treinen bij de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zeker dertig mensen gewond geraakt. Een van de twee treinen stond stil bij een station in een buitenwijk. Volgens de burgemeester van Philadelphia zijn zeker vier gewonden er slecht aan toe. Onder de zwaar gewonden is de conducteur van de rijdende trein. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Naaktfoto's van golfer Tiger Woods en zijn ex-vriendin zijn uitgelekt op internet. Woods dreigt naar de rechter te stappen als de website waarop de foto's staan ze niet verwijderd. De naaktfoto's zouden met een hek van de telefoon van Woods' ex-vriendin Lindsay Vaughan zijn gehaald. De topskiester had tussen 2013 en 2015 een relatie met Woods. Tiger Woods is een van de grootste golfer's aller tijden... maar komt de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege allerlei affaires... Von behaalde in 2010 een gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Het weer nog vandaag, zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog bij 19 graden op de wadden en 25 in het zuiden. Ook morgen zonnig en dan kan het 29 graden worden. Dit was het NW Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat het behoorlijk vast op de A4 rond knopend na een ongeluk daar. Vanuit Den Haag tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer, bijna een, meer dan een uur vertraging. Op de A44 een kwartier extra tussen Kaagdorp en knopend Veen, ook richting Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhits. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Goedemiddag. De zomer is nog niet voorbij hoor. Nee hoor, duurt nog even. En het is al mooi weer, ook vandaag. Daar hoort u straks waarschijnlijk meer over. En morgen ook en zo. En En uh, ja, de scholen zijn hier nog niet begonnen. Dus we kunnen nog even genieten. Sanford Lins is terug. Jawel, ho, ho, we zijn terug. Hansel is onderweg. Uh, ik ben er alvast. Ja, ze miste net de trein. Ja, dat dus kan gebeuren. Hè. Dus zomer uh, maar uh, nou goed, we zijn er dus weer. En we hebben een hoop leuke plannen voor het nieuwe seizoen, dames en heren. Dat kan ik u ook alvast vertellen. We hebben een heleboel leuke nieuwe plannen voor het nieuwe seizoen. Als u op onze Facebookpagina kijkt, Stand voor Lunch, dan kunt u daar alles over lezen. Want daar heb ik alles op gezet. Wat we de komende... Maanden gaan doen vanaf september als iedereen weer terug is. Want nog niet iedereen is terug. Sharon heeft nog wat dingetjes. En Dolly is nog weg. En uh, nou ja. Uh, de... Nou goed. Als iedereen weer een netjes op zijn post is. En dat is uh, na volgende week het geval. Dan gaan we met een heleboel nieuwe dingen beginnen. Een heleboel nieuwe leuke onderdelen. In ons programma stand voor het Lunch. Jawel. Wat blijft is het regio-nieuws om half één en om half twee. We hebben vandaag natuurlijk ook de bioscoopagenda. En we hebben vandaag ook het recept van de week. Dat blijft allemaal gewoon op dinsdag. En wat natuurlijk ook blijft is gewoon de lekkere muziek die we draaien. De gevarieerde muziekkeus. Een nieuw onderdeel waar we vandaag al wel mee starten is de artiest in het licht. Jawel. En dat doen we vandaag in de vorm van een 3-1. Want dat kan natuurlijk ook. Maar daarover vertel ik u straks meer. Maar we beginnen met lekkere muziek. Nou, ja, dat lijkt me niet zo'n heel dom idee, eigenlijk. En we beginnen gelijk maar goed met Stevie Wonder. Living in the City Hey! Met een fantastisch nummer uit, uh, ik denk 72, 73 zo'n beetje. En uh, het heet Living in the City. De nummer voor de nummer. Maar uh, we hebben nog meer te doen. En uh, ik heb nog veel meer leuks. voor Want het is ook 50 jaar geleden dat de Summer of Love plaatsvond hè, in San Francisco. Dit programma is dedicated... de city and people of San Francisco. Who may not know it, but they are beautiful. And so is their city. This is a very personal song. So if the viewer cannot understand it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 Walls move, minds do too. On a warm San Francisco night. Oh, child, young child, feel alright. On a warm San Francisco night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too.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 Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called Love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Yeah, yeah. Warm San Franciscan Nights. En uh, dat was natuurlijk uh, Eric Burden. Uh, nadat hij uh, uh, de Animals. Uh, nou ja, de Animals eigenlijk niet meer helemaal bestonden. begon hij een nieuwe band. En dat deed hij in Amerika. En die heette dus Eric Burden and the Animals. En ja, dit was dus een liedje helemaal over die Summer of Love. He, want dat is natuurlijk 50 jaar geleden. Dat uh, uh, uh, uh, een van de eerste uh, popfestivals in de wereld plaatsvond. Monterey Pop. En uh, dat het hele gedoe rond... All you need is love. En uh, nou ja, je weet het allemaal wel. In San Francisco... Uh, uh, are you going to San Francisco? Nou ja, daar vond het allemaal plaats in de wijk Hayesbury. Hey en... Uh, uh, sommigen zeiden ook wel High Asbury. Omdat er ook behoorlijk wat gesmokt werd. <lacht> ja, waarom niet? Uh, goed, nou, dat was het dus. Uh, The Summer of Love. En uh, ja, uh, we hebben een, een nieuw onderdeel in ons programma. Hier. En dat gaan we doen door middel van een 3-1. Of gewoon op een andere manier. Maar in ieder geval, we gaan uh, vanaf uh, heden... gewoon een artiest in het licht zetten die... Uh, ja, waar vandaag dus iets mee aan de hand is op de bewuste datum. Nou, ik zat straks eens even te kijken wie dat vandaag zou kunnen zijn. Ja, en dat is een artiest die u niet direct verwacht... maar waar ik wel een zeer, zeer groot bewonderdaar daarvoor ben. Want het is vandaag namelijk precies een jaar geleden... dat werelds aller, allergrootste mondharmonica-speler Toet Stielmans overleed. Dat, is, ja, dat was 22 augustus 2016. En het is vandaag 22 augustus 2017. Dus... Heb ik een mooie 3-in-1 samengesteld. Van, van toets. Ja, natuurlijk. Van toets. Op zijn onafvolgbare mooie Montemonica. Artiest in het licht. En het wordt dus een prachtige 3-in-1. Let maar op. Hij wordt heel mooi. In een... In een. En dat was dan een uh, hele mooie 3-in-1 uh, van... Uh, u hoorde achter natuurlijk uh, Blue Z, Een van zijn grootste hits, mag je wel zeggen. En daarna twee stukken uit uh, de film Turks, Flu Turks Fruit. Uh, uit de 70e jaren, weet je wel, met Rutger Houwer en Monique van der Ven. En uh, dat waren achtereenvolgens dat mistige rode beest. En uh, het, het thema van de film Turks Fruit. Jean-Baptiste uh, Tillemans, zo heette hij officieel, geloof ik. ik ja, Jean-Baptiste Frederic uh, Isidor Baron Tillemans, hij was nog een baron ook, uh, was een uh, Belgische jazzmuzikant en componist. En die behalve uh, als gitarist en mondharmonica speler, ook uh, bekendheid verwierf als uh, virtueus. Fluiter. Nou, dat kon u dus net heel goed uh, kon u dat horen. Hij overleed dus op uh, 22 augustus 2016. Uh, hij heeft twee echtgenotes gehad in zijn leven. En dat was Huguet. Uh, nou, wat een naam. Tuitschaver. Oh ja, Tuitschaver. Dat is een typische Belgische naam, hè. Uh, die uh, is ook in 2016 overleden trouwens. Daar was hij vanaf 1980 mee getrouwd. En daarvoor had hij ook nog een echtgenote. Die heette Nette de Greef. Wanneer die geboren was, was niet bekend. Uh, maar die overleed al in 1977, 1976. Uh, Toet Stielemans was buitengewoon beroemd... want uh, hij uh, was ook zeer groot in Amerika... waar hij onder andere met het uh, orkest van Benny Goodman speelde... maar ook later natuurlijk, en daar kent u hem ook van... in het prachtige orkest van Quincy Jones. En uh, daar heeft hij onder andere ook meegespeeld... Uh, op, uh, op de tune van Langs de Lijn... een tune die wij trouwens hier in, uh, bij CFM ook wel eens gebruiken... voor. Uh, Zandvoort luncht sport op vrijdag. Ja! Want dat is ook een van de nieuwe dingen. Hè? Uh, of nieuwe dingen, maar het programma gaat zo heten vanaf uh, dit jaar. Zandvoort luncht sport elke vrijdag van uh, 12 tot 2. En zo zijn we dan weer vijf dagen in de week uh, live in de lucht. Uh, vanaf maandag tot vrijdag. Maandag begint pas in september. Want Cheryl heeft nog even. En Dolly hebben nog wat andere dingen te doen. Maar uh, die beginnen in september. Maar dan zijn we er weer echt vijf dagen in de week. Goed, tot, uh, tot als we laat nieuws klaar hebt, draai ik nog maar even een plaatje. En uh, dat is, uh, ja, omdat ik natuurlijk ook een paar weken niet geweest ben, ben ik ook wat de nieuwe platen betreft een beetje achter. Ja, kan niet anders. Maar goed. Mocht u zich nu trouwens afvragen wat, uh, wat dit, die prachtige tune is die ik hier nu op de achtergrond heb draaien, nou, dat is Stevie Ray Vaughan... En de, de, de nummer dat heet Riviera Paradise en dat vind ik zo mooi. Ik oh, zal hem ook nog eens een keer helemaal draaien, maar nu als bedje vond ik hem ook wel lekker. We gaan naar Ringo Starr. Ja, die heeft een nieuwe cd en daar speelt Paul McCartney ook op mee. Oeh, oeh, oeh. Dit heet We're on The Road Again. En het is lekker. oh. To finish this track A lot going on And a lot to do We gotta get it done Cause we ain't coming back We still got a lot Of things to do Playing guitars On the drums for you We play really tight We play really loud We're gonna kick ass In front of the crowd We're gonna play Some rock and roll That's true Whoa! Starters met We're on the road again. Lekker hoor! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Nou, welkom terug in de studio. Ja. Leuk dat je er weer bent. Gezellig. Ook oh, al liep het een beetje tegen met de trein. Ja, nou, dank je wel. Ik hoor mezelf niet. Oké. Ja, okay, het uh... ja, nieuws... Een uh, autokraker is er vanochtend vandoor gegaan nadat hij betrapt werd. Dit gebeurde aan de Van Tijlweg in Velsen-Zuid. Bij het zien van de getuigen nam de man de benen. Bij nadere inspectie bleek er een raampje te zijn ingeslagen. Volgens de politie was het de man te doen om de koplampen van de auto... deze waren losgehaald en de motorkap stond open... De autokraker is er zonder zijn spullen vandoor gegaan. En ondanks een zoekactie in de omgeving met onder meer een politiehond... is de verdachte niet meer gevonden. Uh, de man is 1,75 meter 75 lang, normaal postuur, blond haar... opgeschoren aan de zijkanten en droeg een donker trainingspak met capuchon. Een donkerkleurige trainingsbroek met rode streep aan de zijkant... en trainingsschoenen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900 8844. Dus als u iets gezien heeft, graag even bellen. Een 55-jarige man uit Haarlem is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in het centrum van Haarlem. Haarlem omdat hij wilde betalen met valse bilje biljetten. De po uh, politie werd rond kwart voor vier s'nachts door horecapersoneel gewezen op een Haarlemmer die met vals geld had willen afrekenen. De man bleek een aantal valse biljetten van 20 en 100 euro in zijn bezit te hebben. De Haarlemmer is aangehouden en meegenomen naar het bureau. En de valse biljetten zijn uiteraard in beslag genomen. zich van Draaien. De N201 was maandagmiddag in beide richtingen elke uren dicht bij Schiphol-Rijk. Door een ernstig ongeluk met een brandweerauto en een personenauto. De, man, de bestuurder van de personenauto is daarbij gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Koolhovenlaan. Het slachtoffer, de bestuurder van de personenauto, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam wel een traumateam ter plaatse om medische ondersteuning te bieden. En de schade aan de auto is heel groot, want de auto moest worden opengeknipt omdat de persoon bekneld zat. Het wetsvoorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie dat de aanpak van drugscriminaliteit verbetert, is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. Burgemeesters eh, kunnen aan de hand van dit wetsvoorstel... straks panden en woningen sluiten... als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen... die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs... zoals bepaalde apparatuur en eh, chemicaliën. En onder andere versnijdingsmiddelen. Nu kan dat alleen als er in het pad pand daadwerkelijk drugs worden aangetroffen of worden verkocht of afgeleverd. En daar moet dan ook uh, sluitend bewijs voor zijn. Blok wil uh, burgemeesters beter in staat stellen om de drugsproblemen en overlast daardoor effectief aan te pakken. En met de sluiting wordt namelijk een locatie weggenomen waar deze activiteiten plaatsvinden en daarmee wordt de criminele onderneming verstoord. Tot zover de berichten.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 En vanavond en vannacht is het eveneens wisselend bewolkt en het is droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind taalt de temperatuur dan naar 15 graden. En morgen wordt het eigenlijk net zo'n dag als vandaag met ietsje meer zon nog En het wordt ook wat warmer. Het wordt 27 graden. Ook hier is Zandvoort. En uh, uh, verder, uh, wat ik zei, zonnig en met vriendelijke stapelwolken. Jawel, het is nog even zomer. in love. Verslaafd aan de liefde. En dat was dan uh, natuurlijk Robert Palmer. Nee. Ja. Wat? Laat je ja. het vertellen, maar goed. Ja, nou ja, weet je, ik vind dit gewoon een heerlijk nummer. Is het een... En ik vind uh, met name Robert Palmer en uh, toch uh, in zijn laatste jaren een beetje een onderschat uh, artiest. Ja. Maar hij schreef hele, le hele mooie, leuke, hij heeft hele mooie prettige zin. nummers. Ja, waarvan ja. dit er eentje was. Attack ja. to Love, geweldig. En het was nog de lange versie ook, dus ja, yeah, ik ben <laughs> blij. Ja, daar kan, kan ik me eens meer voorstellen. We gaan naar de nieuwe van Mick Jagger trouwens. Mick Jagger heeft ook een nieuwe solo plaat gemaakt. Buiten de stoonzon. Nou, dat is er ook weer een, joh. Die hakt er ook weer eventjes in. Tjonge, jonge, jonge. Gaat die keer? Niet te geloven. Nieuwe single dus van Mick Jagger. En dat nummer dat heet Gotta Get A Grip. Nou, oké. Okay, je mag ervan denken wat je wil. Meestal is uh, Mick Jagger solo niet zo erg succesvol. Dus, we uh, Hoe was het wel? Tot Dit is wel weer een lekker oudje Uit de 70-jaren. T-Rex. Oftewel Mark Boland. She's my woman of gold. She's not very old. Huh? But she's my woman of gold. Should be love. Uh -huh. But she's faster than us And she lives on the coast uh -huh. I'm a two pretty prince And I give her hot love Take uh -huh. Naar het NOS journaal van 1 uur Het vliegt weer voorbij vandaag Met T-Rex En hot love Tot zo